Zo'n nog staal gaat het best, commissaris. Ja. Maar als ik ga al leggen, dan moet je oppassen. <lacht> ah, daar zit onze vriend Muis. Oh, Ach, Muis. Piet, wil je even dat kartonnetje voor de deur hangen? Je weet wel, wegen sterfgeval gesloten. Komt in orde, commissaris. Meneer Muis, goedemiddag. Goh, heb je het hele bureau meegebracht? Oh, hier, even, kennen mogen. jullie elkaar? Had je dan schrijfstraal ja. en de gier. gier. Goedemiddag, Muis. Muis. Nou ja, voor hetzelfde geld kunnen we ook wel gaan zitten, hè? Piet, viermaal hier. En neem er zelf ook in. Bedankt, commissaris. We komen tot u. Zo, Muis. Jij had ons wat te vertellen. Nee, ik had u wat te vertellen. Ja, maar dat zijn mijn collega's. Ja, maar ik mag uw collega's niet. Oh. En zeker meneer Daan niet. Meneer Muis is in elk geval duidelijk. Onzin, Muis. Viermaal jong. Ah, dankjewel, Piet. Dankjewel, Piet. Zo, heren, op de goede afloop. Proost, commissaris. Ik wil u wel eens commissaris. Piet. weer gezondheid, jongen? Heerlijk. Piet, hij je nog een bosje. Bosje. Ja, Ga er toch uit? Ja. Nou, maar als luister jongen. Vertel eens, waarom heb je ons eigenlijk laten komen? Ik heb jullie niet laten komen. Ik heb de commissaris laten komen. Nog één, Piet. Ja, zeker. Niks ervan. Niks? Eh, mag ik nee, broodje kopen. Ik betaal zelf. Dus straks krijg je er nog één, als we klaar zijn met je. Waarom heb je ons niks verteld? Een glaasje prik, Piet. en Voor mij ook één. Nou, Muis, kom op. Ja, nou, jullie kunnen me niks maken. Kijk, ik ben een verklikker, maar ik hoef mm. niks te verklikken. Ik doe het alleen als ik er zelf zin in heb. Je lemonade er... Muis. Roos, hè? Proost, Muis. Zal er nog één glaasje limonade afkomen? Nee, dat kan niet. En ik heb er geen zin in. Moet eens luisteren, Muis. Kijk eens. De zaak is eigenlijk heel eenvoudig, nietwaar? Er is een misdrijf gepleegd vlak onder jouw kleine neusje. Jij woont toch op die linker dijk, waar ze stelen als de raven. En god weet wat er nog meer gebeurt. En jij ziet er niet uit dat jij nergens van weet, hè? Grote reisdeus van me. Blijf met je pokken van mijn neus af, hè? Nou, blijf staan. Muis. Jij krijgt geregeld geld van ons en dat neem je aan en voor wat hoort wat. <laughs> ik bedoel het niet ja. grappig, Muis. Het zijn belastingcenten en die centen zijn me heilig. Ja, heilig of niet? En wanneer ik nou eens niks, he? Dan zeg je niks. We praten we het nergens meer over. Althans, uh, morgen niet. Later misschien. Oh, jullie dreigen me. Ik dreig, he? Nee. Ik praat de wet maar na. De wet? Ha! Niet haar. ...wetboeken kunnen me gestolen worden. Er is iemand doodgemaakt en er zijn een paar mensen doodgeschoten en dat kan niet. Ik praat over de wet. Nou, praat u nou ineens nog over God? Ik heb God nooit ontmoet en als ik iemand niet ken, dan praat ik liever niet over. Je, Je het hebt wel het wel over God. Ik heb het niet over God, ik heb het over de wet. Over dingen die kunnen en die nou eenmaal niet kunnen. Zo simpel is dat. Ja, de wet. Ja. Nou goed... Goed, kijk, ik, ik, ik, ik, ik zou jullie iets vertellen, hmm. maar als ik het heb verteld, dan ben ik het weer vergeten, is dat oké? Okay? Ja, dat is, is prima. Oh, en ik wil geen geld, he, ik vertel het zomaar, zomaar voor de lol. Oh. Ja, kijk, o, o, omdat we hier zitten, he, in, in de kroeg, gewoon, ge, gewoon gezellig, gezellig, he. bij ja, een borreltje. Zonder borreltje, eerst je verhaal. Nou, eh, kijk, die, die, die, die, die de kat, hè, ja. die de kat is een bijzondere kerel. Ja, dat is eigenlijk een hele goeie kerel. Piet, oh. nog één keer hetzelfde. Kom komt dat u. Nou, ga door. Muis, wat oh. weet jij van de kat? Ja, jullie hebben hem nou al opgepakt, maar dat duurt niet lang. Wat is er nou tegen hem te bewijzen? <laughs> en de kat wil lachen, zelfs in de pak. Dat op mijn woorden. Ja, het is toch zo, Brigadier? Nou, moeten we nog maar afwachten. Hoe uh. nou, heb je hem dan in de war gebracht? Nee, nee, we hebben hem nog niet gesproken. Ik bedoel echt... We waren gebleven dat hij een goede kerel is. Ja, ja, kijk, toen hij dat huis betrok, hè... Ja. dan heeft hij het eerst laten opknappen, allemaal door mensen van de dijk. Nou, zo had iedereen dan weer een zakcentje bij, hè... en goed van eten en drinken. Ja, en van Rijn kwam het ander. Uh, je bedoelt? Ach, kijk, we vertelden... ja, eigenlijk zonder er erg in te hebben, zou ik maar zeggen. Maar wat we allemaal deden, vertelden we, hè. Nou, nou, maandenlang heeft hij alleen maar naar ons geluisterd. Nou, en toen we klaar waren, begonnen we onze eigen huizen... Ja, we hadden gezegd de smaak te pakken. Voor waar was geld, Maas? Ja, maar we hadden geen geld. Ja, maar hoe kwamen jullie dan aan die spullen? Spullen die werden gestolen. Oh, en, oh. Ja, maar nou, ja, ja. Je, je vond wel eens wat in een rivier ja, ja. of in een sloot. Ja, ja. Maar, maar, maar de rest, dat werd even geleend. Geleend, en, ja. Nou, nou, ja, ja. zo is ja. het allemaal begonnen. He. Ja, ja. Ja, kijk, kijk, hij maakte de plannen. En, en het ging van klein naar groot. Ja, hele bestelwagens met verf werden op het laatst gestolen. En wat we niet nodig hadden, dat verkocht de kat weer door. En, en daar kregen we ook weer een deel van. Zo, je werd niet getild? Getild? Nee, tillen. Oh, oh, de kat is zo eerlijk als goud, man. Hij wist niet dat jij een verklikker was. Ah, ben je gek? Mijn vrouw weet het niet eens. Nou ja, ja ze moet wel iets, hè. Ja, en, en ik doe het ook niet meer. Ja, je hebt je eigen maat bij ons aangegeven. Dat is niet eens zo nee. erg lang geleden. Ja, dat, dat weet ik wel. Maar, maar, maar ik doe het niet meer. Ik doe het niet meer, ik doe het niet meer. En, en daarbij, die vriend van me, die had niks met de kat te maken. Maar wij hebben de kat nu, hè? Ja. Uh, wat ging er eigenlijk verkeerd, Muis? Ja, kijk, de, de, de, de opschepperij, hè? die kon je dan niet uitkrijgen. Ja, de, de, er waren een paar sukkels tussen die dachten dat ze hele, hele lefbinken waren. Hè? Echte gangsters. Alles pakten ze op het laatst dan. Vlieskissen, feesten. toch computers toe. Soms zeiden de kat en ik, laten we ons nou even rustig houden, jongens. Maar, maar niks, hoor. Ja, doodzonde, doodzonde, Het ging zo lekker, hè? De, de kat die verkocht mooi door. Ik word oud, ik hoef niet meer zo nodig. Hè. Ja, ik doe het meer voor de lol. Hè. Ja, Kijk, ik hield de vracht bij in de gaten. Hè. Wist waar ze hun koffie gingen drinken. Hè. Nou, en dat gaf ik dan weer door. Nou, noem dat maar niks. Nee, nou, ja, ik vertel alleen maar waar ze hun sleutels staken. In welke zak, meer niet. Kijk, de zakkenrollen. en de sleutels met die deed je de rest. Nou, en iedereen was tevreden. Vanochtend ging het fout. Juist. Ja. Wat, wat, wie? Met, met, met een oplegger van een paar ton. De chauffeur hadden we laten verleiden door een grietje. F. met de berm in. Kerel helemaal door het dolle. En die andere daar vandoor met die oplegger. De kat kwam nooit kijken. Nou ja, hij kijkt wel uit. Regelde alles via de telefoon. Oh, oh, Maar de sukkels gingen wel schieten. Op onze motorbrigadier. Ja, precies, precies. Stom, stom, stom. Ze hadden ze gemakkelijk aan kunnen lullen. Was er niks gebeurd. Ja, maar ze gingen schieten. Dat was goed ook. Nee, nee, dat was niet goed. Dat was niet goed ook. Je moet niet op de politie schieten. Ze kennen nog geen olie van draken. Allemaal stumpers. Afgekeurd van de diensten. Zelf. Zeg, muis. Ja. Hoeveel geld is er eigenlijk door de handen van de kat gegaan? Nou, veel. Hmm. Tussen de. tussen de 1 en 2 miljoen, denk ik. Zo. Ja, ja en dan had hij ook nog zijn gewone handel. Maar ja, ik kon niet stoppen, hè? En het werd de link. De link? Ja, alles wordt de link. Als je het te lang doet. Zeg, dat Grietje waar jij het over had. dat genomen werd door die vrachtwagenchauffeur, hè? Dat was toch niet Ursula? Wel, nee. dat had ik Griet gezegd. Nog één vraag, Muis. Wernekink. Ik, ik weet er niks van. Ik, ik weet er niks van. En, en de kat ook niet. Hij, hij, hij was erg in de war. Was, was een vriend van hem. Een raar mannetje, altijd in de tuin en de tv. Hè. Wat uh, denk jij er zelf over, Muis? Je bent echt een domme jongen. Hè? Ja, dank u, dan, dank u wel. Maar gedaan, kijk, hè, mensen, mensen, die, die worden altijd doodgemaakt omdat ze iets willen. Maar, maar, maar het rare nou is dat die Tom, die wilde eigenlijk helemaal niks, hè? Dat vind ik nou zo raar, hè. Ja, en zijn buurvrouw? Oh, Marie. Marie, nee, nee, Marie is een best mens, alleen, ja, een beetje vreemd, hè. Nou, ik, ik ga, ik, ik, ik ga. Ik. Dag, Muis. Muis. We zullen wel een staartje <lacht> hebben. <lacht> ja, nou, dan. Nou. nou kun je wel lachen, maar ik mag hem toch niet, hoor, die slijmert. Nou, maar ik, uh, ik vind dat je het best met hem kan lachen, hoor. Ja, ja. Piep, zei de muis in het voorhuis. Ja, ja. Ja, hij is niet kwaad. Hij had alleen moeten vertellen dat ze wapens hadden op de dijk. Hij had het elegant kunnen regelen... zodat wij wel de wapens, maar niet de spullen hadden gevonden. Zo. En nu? Ja, en ja. Nu. Ja, eh, Nog een kleine consumptie misschien? Uh, nee, nee, nee, dank je. Uh, ik heb nog een vergadering. Maar uh, neem gerust zelf iets. Oh, graag. Oh, graag, commissaris. Dank u op wel. eigen kosten. Oh. <laughs> Jij nog? <Lachen> <laughs> uh, uh, cola. Kind wil cola. Piet, jongen en een cola. cola. Hele menaden. Kom ja. tot u. Die zegt ze ja. heel even al komt toch? u. Ja, heren. één ding is zeker. We hebben versterking nodig. Mm -hmm. U bedoelt, meneer? Net wat ik zeg. Versterking? Ja. Wat vinden jullie ervan als we Cardozo erbij halen? Hey, Car ja, ja, ja. ja. Car Cardozo? Serie. Ja, nee, nee. Dan kunnen we eindelijk eens een kaartje al ja. Cardozo? denk ik. ...die is toch met de zaak bezig. Die die prachtig heeft afgerond. Nou, nou, nou. nou de Geer. Nou, nou. Twee verdachten hebben oude dame in de gracht gejonast. Vrouwtje kon niet zwemmen. Ja, ja. De jongen en je lemonade. Ah, nou, dank dank je wel. Eh, eh, het gaat goed in de stad. Kom bij de politie er wel van. vast. Ja, stad. ach, dat is al jaren zo. Hm. De grijpstraat. Maar kan ik onze vriend Cardozo insijnen? Eh? Oh, mijn best, meneer. De Geer... Ja, ik, uh, ik zat te denken. Ik had het over Cardozo. Nou, akkoord, commissaris. Akkoord. Maar die... Uh, die de kat, hè? Ja. Als hij het niet is... Mm. Ik kan mij niet voorstellen dat hij zich voor iets laat gebruiken. Het lijkt me een heerser, hè? Mm. Dacht u dat hij opdrachten van iemand anders uit zou voeren? Ach... Wanneer er geld mee te verdienen is, dan is ieder mens tot alles bereid. Ah. Nou, heren, ik zie jullie morgen. Commissaris Kachel, Kom, meneer. Commissaris, <coughs> Piet. U hebt geluisterd naar het zevende deel van de Gelaarste Kater. Naar de gelijknamige roman van Jan-Willem van de Wetering... ...in de bewerking van Anne Bosman. Rolverdeling. De Gier, Jules Royaerts. Grijpstra, Jan Borkus. Commissaris, Sacco van der Maden. Muis, Wim Kouwenhoven. Piet, Ton Vos. Technische realisatie, Teun Lammes en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.